Uniek vakantiehuis kan zijn. Geniet van een privézwembad of fantastisch uitzicht over de bergen. Boek op villa 4 unl Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers drop. Nu ook suikervrij. Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen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 De wind gaat de komende uren liggen en het koelt af naar een graad of 7. Morgen wisselvallig met regen en zon en maximaal 13 graden. Later deze week nog hogere temperaturen. Lekker! Oscar, dankjewel. q verkeer door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen meer. Wel een snelheidscontrole op de A15. Richting de Maasvlakte bestaan ze bij Rotterdam te controleren. Hectameterpaal 55.1. A15 richting Del. Let op als je bij Gorkum rijdt bij 100.5. En de A27 richting Hilversum. Daar staan ze al de hele avond bij EMS. Bij 101.7. Even. Music. Vincent Pronk. Yes, zo meteen spelen we De Foute Minuut. Hoe je meespeelt, vertel ik je zo. Ook David Guetta komt eraan met Gan, Gan, Gan. En eerst Samieu. En and Tones and I hoorde je back Q. En gone, gone, gone. Dit kan alleen maar fout gaan. De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed. Iets na elfen op zondagavond. We spelen zometeen een gloednieuwe ronde van De Foute Minuut. Nick is er al helemaal klaar voor, dus zit een happy. Mijn vrouw zegt gelijk, alles fout doen, dat moet helemaal jouw ding zijn. Dat gaat je lukken. <laughs> Lekker, Nick. We spelen de Foute Minuut. Zometeen is het aan jou om vijf vragen... niet goed, maar inderdaad fout te beantwoorden. En als dat lukt, dan win je het Q-prijzenpakket. Het zijn meer keuzevragen, dus je moet wel een beetje scherp zijn... want je gaat dus zometeen goed moeten nadenken wat nou echt het foute antwoord is. Mocht je denken, ik durf het wel aan, kom maar op met dat pakket... En kom maar op met die foute vragen. Nou, meld jezelf aan in de app van Q-Music... en stuur me even het foute antwoord op deze kwalificatievraag. De Olympische Winterspelen zitten erop. En nooit eerder deed Nederland het zo goed bij de Winterspelen. We hebben tien keer goud gehaald, zeven keer brons en drie keer zilver. We zijn geëindigd op de derde plek op de medaillespiegel. Maar welk land is op de eerste plaats geëindigd? Is dat Noorwegen of de Verenigde Staten?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 The world is big and beautiful. Sam Veldbeekje music. En Elo Black, hey Sam. Hey Gondi, goeie avond. Welk land is nou als eerste geëindigd op uh, de medaillespiegel van de Winterspelen? Ja, dat was de Verenigde Staten, hè? Natuurlijk. Ja, ja, we hebben alles gewonnen. De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed. Amerika op één. dat is hartstikke fout. En welkom bij de Foute Minuut, Gondi. Yo. Heb je de Winterspelen een beetje zitten volgen de afgelopen twee weken? Nou, het schaatsen wel zoveel mogelijk. Ja, was dat goed hè? Ja, top. Was echt geniet, hè? Ja, supermooi. Lekker zeg. Ja, nu, nu vallen we een beetje in een zwart gat. Ineens uh, is er niks meer op tv en is het klaar. Nee. Ja, nee, ik zit ook gewoon aan de keukentafel, TV is uit. Ja, da. precies. Nou, ik vroeg me wel af. Het is uh, toch alweer kwart over elf. Uh, waarom ben je nog zo laat wakker eigenlijk? Ja, ik kan gewoon nooit uh, mijn nest in komen. Oh, ik moet gewoon om kwart voor zes op, maar ik, ik kan dat niet. Ik weet oh, niet wat het is. Wat een kort nachtje dan. <laughs> ja, maar ja, ik ben het gewoon gewend. Oh, oké, okay, je kan het wel aan allemaal. Dat komt wel goed. No, okay. <laughs> nou, oké. Ik bel je morgen kwart voor zes nog een keer. Kijk hoe fit je bent. Ja, het is goed. Ik ben gewoon wakker. Nee, nee, bro, ik, ik wil uitslapen. Sorry, dat ga ik niet doen. Oh, nou. oh, Gondi, leuk dat je nog even wakker bent. Want dan kan je meespelen met de foute minuut. Dat is gewoon heel simpel. Vijf keer het foute antwoord geven. En wie weet wil je dan het Q- prijzenpakket. Nou, ik hoop het. Ze, dus ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar Dan voor. Dan gaan we maar gewoon beginnen. De foute minuut. Vraag 1. Welke beurs is dit weekend weer begonnen? De huishoudbeurs of de Kama Sutra beurs? Ah, de Kama Sutra beurs. Was. Heel goed. Vraag 2. Caroline van der Plas die stopt als partijleider bij de BBB. Wie volgt haar op? Is dat de Henk Vermeer of Mona Keizer? Eh. Uh, Mona Keizer. Inderdaad fout. Vraag 3: waarvoor gebruik je mascara, voor de wenkbrauwen of voor de wimpers? Uh, voor de wenkbrauwen. Vraag 4: welk vlees hoort er in een lekker kommetje Hollandse erthe-soep? Rookworst of gehaktballetjes? Uh, gehaktballetjes. <laughs> en vraag 5: morgen begint de nieuw seizoen van de slimste mens, maar wie presenteert de slimste mens? Is dat Herman van der Zand of Philip Frerix? Ja, dat viel ik verheerd. Ongelooflijk, ja. Gondi, dat is goed. Goed, hè? Hartstikke fout eigenlijk. En daarmee win jij het Q-prijzenpakket. Gefeliciteerd. Ja, wat geweldig. En hoe lang ga je nu nog wakker blijven dan? Ja, ik ga nog een heel klein wijntje nemen, omdat oh, ik gewoon heb. Heerlijk, geniet ervan. Oké. Oh. Okay. Wat een levensgenieter, Gondi. Ja, lekker, man. Heerlijk, fijne avond nog. Ja, jij ook echt. Fijne avond. Just turn twenty one. 3J's op Q Music. Uh, ja, niet die uit Volendam, het waren Just A, Jack Jackstel en John. Waanzinnige track. Jordan, turn the lights off bij Q Music. These words are my own. Oh. Yeah. Oh. Through some beetje together, the combination D E beetje een who I am een yeah. what I I And I was gonna lay it down Tasha Beddingfield bij Q en uh, These Words. Binnen een paar minuutjes hoor je Olivia Dien. Make it so Lekker zondagavondliedje. En ja, kan niet vaak genoeg zeggen. De lente komt eraan, dames en heren. De lente komt eraan. Het wordt fantastisch weer komende week. Uh, woensdag misschien wel 20 graden. Laten we zo meteen alvast even een lekkere lente-slash-zomertrack draaien. Gewoon de allerleukste die je nu kan bedenken. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten Peter de Koning. Zou je kunnen aanvragen nu of je trekt het meteen naar de zomer? Gewoon even de Summer is Magic, It's Getting Hot Hot Hot, Sweat van Inner Circle. Het mag allemaal. Ken je een leuk liedje om lekker de lente mee af te trappen? Stuur hem dan nu in de app van Key Music. Ik geef je vier minuten.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 Swiss Sens viert het winterseizoen. Lekker. Ah, oh, cocoenen. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sens voor everybody. Boek nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl It's a sunweb day? Vlinders in je buik? Het kan nog steeds.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 I'm the perfect mix-up Saturday night of the rest of your life, And it's best in life Anyone with a heart But agree That's so easy Fall in love with me Cue music Cue sounds better with you Tastes like strawberries On a summer evening And it sounds just like a song I want Summer feeling It's so wonderful Sugar. We hebben een nieuwe alarmschijf. Prachtig liedje. Ze was vorige week vrijdag nog live in Stefans Piano Bar. Het is Zoe Levi. En afgelopen vrijdag werd ze dan weer gebeld door de Menno in de Top 40... met dat leuke nieuws dat ze de alarmschijf heeft. Nou ja, of ze blij was. Oh, daar ben ik echt heel blij mee. Want ik was ook gemist zenuwachtig. Ik wat ga je even vertellen? Oh, ja leuk. hoor, ze heeft hem. The Q Music Alarmschijf. Zoe Levi, sluit in je armen.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 Maar ik heb gehouder en ik weet dit zijn de Weet je toch? Zo lief heb bij je music en uh, sluit me in je armen. Even wat rust op de zondagavond. Nu klaar met de rust hoor. <tied> Let's get ready to <tied> <tied> Het is tijd voor een lekkere zonnige battle, want het wordt lekker de komende week. Temperatuur en richting misschien wel de 20 graden komende woensdag. Dus uh, we gaan eens even kijken in de app van Q wat er allemaal is binnengekomen... voor lekkere zonnige liedjes om gewoon die lente nu alvast af te trappen. Marco, goedenavond. Goedenavond. Heb je ook zo zin in de komende week? Ja, zo, echt wel. Lekker vrijgenomen. De 20 graden die, uh, die vind ik wel heerlijk hoor. Heerlijk, nou ik geef de microfoon aan jou. Overtuig Nederland van jouw liedje. Nou ja, kijk... Peter de Koning met altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Ja, die, die past gewoon bij mijn vrouw. Die heeft zulke mooie stralende ogen. Als je daar in die stoel ligt, dan komt het allemaal goed. Het oh, is altijd lente in de ogen van de Wat leuk. Is jouw vrouw tandartsassistenten? Ja, dat klopt. Het oh. is altijd, altijd lente bij jou thuis. Het is bij mij altijd lente, ja. Je kan stemmen op Peter de Koning. Dat is keuze 1. In de rechterhoek komt daar aangelopen Ilona. Goedenavond. Goedenavond. Heb jij er een beetje zin in komende week? Zeker, zeker. Maar jij hebt niet talent in je, in je bol, heb ik het idee. Nee, nee, nee. Ik heb de zomer in mijn bol. En na al die kou van afgelopen weken. zijn we daar wel een beetje aan toe, denk ik toch? Ik denk het ook, Ilona. Ik heb de zomer in mijn bol. Jij wilt deze horen? Ja, zeker. Andreasen Hazes en de Zomer. Uh, Marco en Ilona, ik heb de poll gestart in de Q-Music-app. Dus mensen kunnen nu gaan stemmen op uh, of Peter de Koning... met Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten... of voor André Hazes en uh, Zomer. Ik uh, nou, zeg, over vier minuutjes hoor je de winnaar, jongens. Bedankt, hè. Ik heb nog stemmen gelazen. Fijn Fijne uitzending, jullie ook. Hoi, hoi. Laat van je horen in de Q-app. Wat wil je horen? Zometeen naar Rihanna. Yeah, music. I say I would Ja, David, back your music en talk to me. Ik uh, ga de poll in de Q-app nu stoppen en het is geen grap. Het scheelt letterlijk één stem. We zijn bezig met een lekkere lente battle alvast om de lente te laten beginnen. Uh, net wilde Marco horen Peter de koning. Het is altijd lente in de ogen van het tannersassistenten. en Ilona ging voor André Hazes met zomer. Eén stem verschil, maar de uitslag is hier. Gewonnen heeft Ilona. Hazes. Laat die lente maar komen. Of nog beter zoals Ilona zegt. Laat die zomer maar komen. Ik heb de zomer in mijn bol bij Q-Music. No, no, no, no, no. no. Oh, ik voel mij een andere mens. Sluit mijn ogen en doe een wens.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 You only see the light cham cham ke sitare Oké, okay, zie jij mijn scherm? Uh, weet ik niet, zie ik jouw scherm? Ja, ik denk het wel. Ik heb ik wel. jouw nummer hier al ingetoetst, uh, deels. Ik wilde oh, je klopt, bijna ja. gaan bellen. Ja. <laughs> ik zie nog twintig seconden het liedje lopen. En uh, ik zie geen keer Slop, Ik heb je heel de avond niet gezien. Nee, dat klopt. Ik was druk bezig met knippen en plakken. Ik heb weer een, een waanzinnige audiomontage even in elkaar gezet. Oh? Al zeg ik het zelf. Van wat? Van wat ik gisternacht heb beleefd. De puzzel. De puzzel van Janny. De puzzel van Janni. Ik heb namelijk uh, gisternacht groots gevierd dat lieve Q-luisteraar Janni... Na vijf jaar eindelijk haar puzzel af heeft van 18.000 stukjes. Heeft even geduurd. Heeft even uh, geduurd. Ja. En ik vond dat dat dan ook groots gevierd moest worden. Dus Jannie is over de vloer gekomen. We hebben uh, twee uur lang dat gevierd. Met Q-luisteraars. Met allemaal leuke dingen. Mm -hmm. En ik dacht, ik vind het wel nog even leuk om nog één keer te laten horen wat we allemaal hebben gedaan. Want ik kan me voorstellen dat je nu luistert en geen idee hebt nee. wat er gisteren nou, wat is ik, gebeurd. Ik uh, zat in de kroeg uh, 24 uur geleden. Nou, dus, dus ik zou je ik kan, aanraden, want ik was uh, ja. er tot 20 seconden geleden. Nou, inmiddels is het een minuut geleden was ik er nog mee bezig. Ja uh, om nog even wat leuks qua audio in, uh, in elkaar te flansen, zodat ik het straks nog even één keertje kan laten horen. Nou, leuk dat ga je dus zo meteen laten horen hoe het gisteren ja. was. Is het dan ook leuk als luisteraar gaat iets aan jou laten horen? Vind ik ook altijd leuk, want ik ben altijd benieuwd. Zo is het ook ooit begonnen bij Janni. Ja. Die heeft ooit gewoon een bericht gestuurd en laten weten dat ze aan het puzzelen was. Terwijl ze ja. te luisteren. En nu is Janni bekend. Iedereen ja. kent Janni. <laughs> dus kom maar op in de Q-app. Laat even weten waarom je nog wakker bent. Maar dan wel wat een audiobericht. Oh, ja, dat wel. Dat is wel de enige eis. Dus of je even wil zeggen. Hey, Kane, ik ben, ik ben nog, nog wakker. Omdat. Puntje, puntje. puntje Puntje. Met je eigen invulling op de puntjes. Stuur dat nu in de Q-app en word ook een Jannie. Kan je nog even blij? Nee, ik ga. Maar deze hoor je wel zo bij Keen. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, manutan. Bestel op manutan.nl Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken.